Zon, Zeezee, Zon. Zandvoort en Zomerhits. Dit is de zomer van ZFM met, met. nu Alternative FM. gesproken doen we er altijd twee, maar dat doen we vandaag maar eens eventjes niet. hè, Marcus? Noep. Nou, Hebben we nog een leuke achtergrondje eronder staan of niet? Dat vroeg ik me ook af, maar die is blijkbaar net zojuist overleden. Ah. Nee. Hij is verhuisd. Hij is verhuisd. <laughs> dat was de achtergrond van de mannen met de lange baren. Zie Zizi top. Uh, maar we begonnen trouwens uh, deze uitzending. Want ja, normaal gesproken is het de tweede donderdag van de maand. En uh, de echte fans weten dan dat er iets uh, aan zit te komen van een beetje harde muziek. Ga je toch, uh, gaan jullie toch allemaal een beetje teleurstellen. Menno is er vandaag niet. En als Menno erbij was geweest, dan hadden we er zeker uh, wel wat meer uit kunnen halen. Maar niet getreurd. Uh, er komt uh, wel degelijk nog iets van uh, rock en... Uh, ja, om het uh, hier en daar wel te zeggen voor de mensen die het een beetje in een hekel uh, Echt, de herrie komt er wel aan, uh, eerlijk gezegd. Want we hebben een gast. En die zit uh, nu uh, aan de overkant uh, van mij uh, met een koptelefoon op. En heet John Ruiter. Goedenavond. Goedenavond, Jaap. ja. Ja, uh, Third Machine, dat is de band uh, waar, uh, waar jij in speelt. Dat is uh, inderdaad de band waar ik uh, heel veel plezier aan beleef. Ja, plezier. Plezier? Uh, ja. Ja, ja hoe, lang, hoe lang zijn jullie uh, bij elkaar? Nou, in de huidige formatie zijn wij in 2005 uh, eigenlijk gestart. Mm -hmm. uh, ja, dat, en dat was eigenlijk na een pauze van drie, vier jaar dat we elkaar een beetje met rust hadden gelaten. Want als je het eigenlijk bekijkt zijn we in 1992 al bij elkaar uh, begonnen ja. als formatie. Maar dat is dan niet uh, zeg maar de... Uh, de formatie waar jullie nu in uh, spelen, want er is de, wel het een en ander veranderd, denk ik. Ja, er gaan mensen weg, uh, er promoveren mensen wetenschappelijk. Promoveren nog Die gaan professor worden in Frankrijk. <laughs> ja, uh, weet je niet. Uh, mensen krijgen kinderen, mensen ja. kopen huizen en uh, gaan een ander bestaan leiden. En, ja. Nou ja, zodoende zijn wij nu eigenlijk met z'n vijf. Uh, ja. waarom, waarom deze muziek? Eh... Uh, het zit in de vezels. <laughs> ben je ja, een beetje doorgepakt eigenlijk... door de muziek eigenlijk? Um, ja, natuurlijk. Je, je, uh -huh. begint, je begint denk ik gewoon... op middelbare leeftijd naar een muziekstijl te luisteren. En uh -huh. dat is helemaal uh, de bom. Dat is helemaal, daar raak je helemaal houten de boter van. Uh -huh. En uh, uh, daarin... of blijf je hangen... of je, uh, je, je gaat breder... je muzieksmaak oriënteren. Uh, Zo'n 30 jaar geleden was ik... En ik durf het wel te zeggen, diehard fan van Michael Jackson. Zo, nu, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En dan maak ik ook hoor. Dus ja, nee, maar dan en dan dan dan moet je wel nagaan als je dat tegenwoordig in 2010 vergelijkt uh, in verhouding tot 1980 tot en met 85, mm. er is wel wat veranderd. Ja, behoorlijk wat. Ja, ja. als je kijk, ik ben vanaf 85 bezig met radio maken. Dus ja, uh, zolang ben ik na nou, eind 85 in. Dus we moeten het wel even corrigeren. Maar als je dat goed bekijkt, wat, wat je ook aan muziek smaken hebt gehad, wat, wat er gaat, kijk naar mezelf. Dan is het ook allemaal een beetje ja, verscheidenheid troef geworden. Ja, maar het, le het leuke juist is, waar het uh, toen altijd was van je ja. houdt van één stijl, dus je hoort bij één zien, ja. uh, En dat was duidelijk identificeerbaar. Is dat nu gewoon uh, een gemiddelde uh, jongere of een gemiddelde puber of een gemiddelde tiener luistert naar alles. Ja. Die luistert naar... Uh, uh, Sepultura, tot en met uh, uh, de nieuwste van uh, um, hoe heet ze ook weer van uh, Idols uh, oh, Kelly Clarkson. Uh, ja, zoiets ja. Ja, uh, en, en, en daar ja, Daar dat, dat, dat, dat, dat hadden we net uh, in het vorige uur uh, hadden we daar iets van bij hoor. Kelly Clarkson? Ja. Klonk helemaal niet Kelly Clarkson eerlijk gezegd, maar goed e nee. eerlijk gezegd uh, stond ik er een beetje van, uh, van te kijken dat dat uh, zo was, maar goed maakt niet uit. Maar ik vond het niet echt hard hoor. Nee, ik ook niet. Nou, <laughs> het was stevig meer ook niet. Ja. Uh, nou, wat je allemaal doet, daar komen we zo allemaal op. Uh, je hebt ook wat werk uh, bij je. Ja. Uh, zullen, we, zullen we daar maar eens mee gaan beginnen met, uh, met wat Third Machine nu allemaal doet en wat het inhoudt? Ik weet het absoluut niet. Dus ik ga hem helemaal overgeven aan de muziek van Third Machine. Let's go. After Forever was dat en daarvoor uh, hoorden we natuurlijk Third Machine zelf. Uh, John, even over uh, dat nummer wat, je, wat we net hebben kunnen horen. Ja, wat wil je erover weten? Nou, wat ik erover wil weten, uh, het is denk ik het openingsnummer. Het is het openingsnummer van, uh, van de promo, van de EP die we twee jaar geleden hebben uitgebracht ja. en gemaakt. Ja. ja. Um, en dat nummer, hoe hebben jullie dat uh, in elkaar gezet? Nou, het, kan, ik, kan, je, kan je er nog iets uh, over vertellen hoe dat gegaan is? Nou, het, het, of is dat sommige, gewoon... sommige bands benaderen het bouwen van een nummer heel wetenschappelijk. Mm. Uh, ik, ik heb gevraagd aan Marcus en jou om straks ook een nummer te draaien van een band die op zo'n manier zeg maar muziek maakt. Ja. Uh, wij zijn een beetje ook uh, toch mm, misschien ook op dat gebied een beetje... Uh, we vinden het leuk klinken, we gaan bij elkaar in een oefenruimte zitten, ja, ja. iemand pakt een gitaar, die speelt een riffje, de ander speelt mee, er wordt een zanglijntje. En, en je bouwt een nummer op, zeg maar, ja. vanuit een idee. En ja. zo schrijven wij over het algemeen nummers. En ja. nou, hier uiteindelijk heeft de bassist uh, Vinus, uh, een tekst opgeschreven... Uh, die moet elke dag in de trein van Haarlem naar uh, Hilversum. En uh, die voelt zich af en toe een klein beetje als een sardientje in een blikje. <laughs> en... Zo, oh, zoals een soort mens, een Japanse forens in een metro. Uh... Zo voelt hij zich. En uh, <laughs> daar gaat het nummer dus eigenlijk ook over. Ja, ja, ja. Uh, Oké, okay, dat, dat, dat is het ene verhaal. En het tweede was, en de mensen die thuis hebben zitten luisteren, was dat haar... Jawel, het was er inderdaad. Sharon of Sharon den Adel. In het tweede nummer van After Forever bedoel je? Ja, in het nummer wat we daarna hebben gedraaid, ja. After Forever. Want die heb jij even uitgezocht. Ten eerste omdat ik het echt een briljant nummer vond. Toen After Forever zijn introductie op de Nederlandse markt maakte, zeg maar, was het een totaal nieuw geluid. Met mijn vorige Band Horizon hebben we ook heel vaak met ze gespeeld, maar ook met the Innitation. Dus uh, in Nederland is die scene gewoon heel klein. Yeah. Um... Zelfs heb ik het eerste jaar nadat hun cd uit was ook nog tourmanager mogen spelen voor After Forever. Uh, ik ben ook gestopt vanaf het moment dat ze een mooi contract hadden. Een lang verhaal, lang ja, verhaal, voor de rest niet interessant. Ja, dat, maar, ja. uh, maar ik vind dit nog steeds uh, ook uh, op de debuut cd van After Forever een briljante samenwerking. Dat is ja. ook een briljante vondst van, uh, van de platenbaas uh, uh, Hans van Vuren toen. Ja. Om uh, te vragen of Sharon den Adel ook op de debuut cd van uh, After Forever een nummer wilde meezingen. Ja. Nou en uh, wat eruit is gekomen, de dynamiek. Uh, de oude floor zoals ze vroeger ja. klonk uh, en de, de zachtheid uh, uh, en de, de tederheid in de stem van Sharon, ja. tegelijkertijd met uh, wat black metal invloeden wat After Forever nieuw bracht in het genre ja, ja ik vind het echt een briljant mooi nummer, ja. het heeft uh, alles het is het ook een Moeten we dit Gothic noemen? Nee. Nee? Nee, nee. Mm -hmm. de, uh, de Gothic. Doen uh, wij daar uh, zeg maar de mensen die het meer van het uh, veredelde uh, ruk- en trekwerk houden? Uh, nou, om het dan maar zo te zeggen. De, Met kort? Uh, ruk- en trekwerk. Um, uh, Forever... het zijn uh, vakmuzikanten. Ja. Uh, um, die eigenlijk op hele jonge leeftijd. Uh, een succesgolf over zich heen kregen. en daar goed uiteindelijk mee om zijn uh, weder te gaan. Mm -hmm. um, Nee. Ik, nee. Ze hebben zichzelf nooit goed kunnen identificeren met de gothic. Maar het was uh, een wat meer donkerder geluid uh, in combinatie. Het is een crossover band. Echt? Een oh, zo? Als je het zo vergelijkt. Zo? Ja, ik bedoel, dat, vind ik, dat vind ik heel erg uh, ja, zo. Ja, ja, <laughs> ja. Er zit hier een gotcha gebied ja. en beatcream. Uh, ja, uh, beatcream uh, ja, uh, beat zeker. Uh, ja, ja, ja. Dat, dat is mijn grote vriend Pepe Fischer die, uh, ja. die daar ooit uit van gemaakt ja, heeft. Dus. Dat, dat werd crossover genoemd, maar ja. crossover bestaat ook... ...tussen andere muziekstijlen. Hmm. En dit was een crossover tussen uh, een zangeres in de metal. Dat was sowieso eigenlijk al heel uh, nieuw. Dan heb je het over Jansen of over Sharon Ch uh, Den Adel. Nou, dan heb ik het eigenlijk over Marieke Groot van The Gathering... ...die vijf jaar ja. voor Witten Nemptation opwees. Uh, is. Ah, was. Ah, aha, aha. Ja. ja, dat ja, betekende nee. eigenlijk uh, de opmaat naar Witten Nemptation. Uh, dat heeft ook uh, de weg geëffend voor een band als After Forever. Ja, ja. Maar ook uiteindelijk een Delane en een Autumn en ja. al die andere bands. Ja, even over uh, wat wij net uh, helemaal uh, zeg maar daarvoor, nog even weer, hè, Terug weer even naar jouw band. Uh, of naar jouw groep, Third ja. Machine. Ja. Ik heb zitten luisteren. Uh, je, je, je vertelde op een gegeven moment, ja ik zing. Uh, tenminste, hè, de, de, de zangpartijen zijn vrij uh, gewoon hè, met een normale rock, stem. Rock. Rock. En uh, hier en daar toch ook een klein beetje grunt. Ja, dat is uh, mijn nieuwe trucje. Ja. En uh, nou ja, ik ben van oorsprong, ik, um, wat ik net zei over die crossover met beat Cream en Kocha. Um, uh -huh. In die tijd speelde ik in mijn thuisbasis West-Friesland, waar ik origineel vandaan kom, ook uh -huh. in zo'n soort crossover funk en uh -huh. rock band. Uh -huh. uh, nou ja, daar past geen grunt bij natuurlijk. Nee. Um, ik, ik neem je die het, ervaring wel mee ook? Tuurlijk, ja? tuurlijk. Maar ik bedoel, met elke muziek die je maakt... die ervaring neem je mee. Al ga je ooit eens een reggae cover uh, spelen... dan ga je toch uitvinden hoe werkt het. Uh, wat vind je er lekker aan? Wat vind je er leuk aan? En dat probeer je wel... Uh, nou, zal ik het moeilijk zeggen... te implementeren in uh, dingen in de toekomst. Ja. Uh, wat ben je nog een keer... wat wij ook opviel? Ik denk... Dat de jongens van Ethereal, die, de groot, of niet de grote, ja, die wel in de grote prijs van uh, Nederland in de halve finale staan en die de Rob Agda Award van het afgelopen jaar hebben gewonnen. Ja, en dus bevrijdingspop mochten openen. En mochten openen. Ja, want dat moet je er allemaal bij zeggen. Maar ik zit daar naar te luisteren. Uh, ik zeg, ze hebben een klein beetje zitten opletten hoe het moest. <laughs> um, um, ja. Ik denk, ik denk ja. als jij. Ja, ja, ja, ja. Tijdens het draaien van het nummer zei jij: Volgens mij zitten jullie een klein beetje in dezelfde bloedgroep. Nou, dat ja. klopt wel. Ik denk dat we van origine eigenlijk naar dezelfde dingen luisteren. Ja. Maar naar mijn idee bestaan jullie iets langer als Ethereum. Ja, dat zou kunnen. Daarom zeg ik ook terecht: Die jongens hebben een klein, uh, met een klein oogje toch ook een beetje naar jullie zitten kijken. Ik Hoewel, ik... Uh, het, is, uh, het komt altijd ergens vandaan. Tuurlijk. Maar, want, want ook Ethereal is beïnvloed en jullie dus ook. Tuurlijk. En dat, dat ja, Benzels Paradise Lost, ja. uh, die een, uh, die, uh, een nieuwe een Engelse uh, golf uh, betekenen in de metal scene. Maar mm -hmm. uh, Dying Bright, uh, uh, als gevolg dat soort zaken. Dus wat meer doom metal. Ja. Was echt een nieuwe stroming in de metal uh, eind jaren negentig. Ja. En daar hebben zij naar geluisterd. Ja, ik, ik ga even Marcus, uh, even beroven van, uh, van uh, de computer, want uh, ik ga het eerst eventjes iets, uh, even opzoeken, Kijk, want, uh, want wat, ja, we hebben het over Ethereal en Ethereal is natuurlijk op dit moment een beetje, een beetje in als het gaat uh, om de muziek. En dan moet ik natuurlijk wel de goede eventjes zoeken... want anders dan heb ik, uh, heb ik nog niks. Dus uh... je dat er zes bands actief zijn op dit moment die ja, Ethereal heet? Ja, behoorlijk wat. Uh, en ik moet deze hebben, want dit is de juiste. Want het is uh, de, de MySpace waar ik even naartoe moet van de heren. En zoek op Ethereal levert uh, geen bands op in het begin. Nee, nee. maar ga dat, jij dat... Ethereal Band uh, ticket, dan komen ze eruit. Want uh, dat hebben ze mij namelijk zelf verteld <laughs> dat is. Daniel, die is inmiddels weg en ik heb begrepen... dat dat, dat is het leuke. Als je op Hive zit. Uh, Buren is nu bezig. De bassist van de groep. Om daar het een en ander aan te gaan doen. Volgens mij hadden we hier Flashplayer staan. Maar dat is uh, dus mooi niet het geval. Dat is, dat is wel even jammer. Want ik had iets in mijn gedachten. En dat moet ik dus even uitstellen. Kunnen we, uh, we daar bij komen? Of kunnen we daar niet bij komen? Nee, ja, we kunnen er wel bij komen. En wat we gaan doen is nu... Want uh, waarom zeg ik het, John? Uh, ik zei al, ze hebben met een scheef oog uh, gekeken. Misschien dat we daar eens eventjes een, uh, een aardige vergelijking mee kunnen maken. Hier is uh, Ethereal, de halve finaliste van de Grote Prijs van Nederland. En de winnaars van de Rob Agda wordt Met Corporate Suicide. Maar nu met het stemgeluid nog van Daniel erop. Wat ik nou zo mooi vind. Hè? Er is weer een invloed wat ik hoorde. Eerst hadden we Ethereal. Dat was al uh, de invloed. Nou, Laat ik het anders zeggen. Ethereal is een klein beetje beïnvloed door Sean en zijn Kornuiten. Want dat uh, Sean heb, ik, was dat een... heb ik niet gezegd. Hè? Ik zeg het, ja. Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik, ik zeg het. Ik kan me niet voorstellen dat Ethereal uh, nee, ons al een keer gehoord heeft. Misschien wel een van onze voorlopers van de bands. Evisceration of Horizon. Ja. Dat zou kunnen. Uh, um. ik moet, ik moet, ik, mijn enthousiasme kent geen grenzen. Je hebt gelijk. Ik, ik zal mijn keurige netjes gedragen. Wij, en... wij, kennen, wij kennen onze plaats als band zijnde ook. Uh, ja, ja. Ja. Ik bedoel, wij hebben het nog nooit zo ver geschopt als de halve finale nee, van dus dat of de daar ja, wordt gewonnen. Zou je nog eens een keer overwegen om mee te uh, spelen met, uh, met je band? Uh, nee, we hebben bij het begin van deze band uh, besloten twee dingen. Uh, geen uh, optredens in kroegen, of in ieder geval zoveel mogelijk uh, te beperken. Uh -huh. Dus eigenlijk uh, alleen optredens in zalen waar een complete PA-installatie staat, om in ieder geval onszelf zo goed mogelijk te profileren. Uh -huh. En niet aan contests uh, mee te doen. Contesten dus ook niet? Nee. Dat hebben ja. we allemaal in het verleden al uh, veelvuldig gedaan. Uh, ik heb met vorige mensen uh, in finale van noord hollands Glory gestaan en nog in de Melkweg. Ook een keer in het patonaat. Ja, ten... uh, de jongens uh, uh, waar ik toen nog niet mee speelde, maar nu wel, die hebben hetzelfde eigenlijk ook allemaal meegemaakt. Ik heb een keer met een latente talentenjacht meegedaan in Paradiso, waardoor ik in, in de grote zaal heb gestaan. Het is allemaal leuk, maar het is. Uh... Je hebt het gezien. Je hebt het gezien, je hebt het meegemaakt. Ja, ja en, en dan kan ik me er ook iets bij voorstellen. Uh, Even de superlatieven uh, begraven. Maar ik zeg, ik, ik kan mij niet aan de indruk onttrekken. Jullie zijn uit dezelfde bloedgroep, hè, wat ik al zei. Ja. Ethereal hebben Corporate Suicide net uh, gedraaid. Daar kon ik toch wel heel duidelijk een beetje uh, zeg maar, die, uh, die link een beetje ook leggen met dat nummer. Het, het tweede nummer waar we mee begonnen, uh, ja. deze uitzending. Het eerste nummer van jullie uh, CD. Van uh, 2008. Ja. Daar zag ik een beetje de link in. En uh, ja, jij kent ze ook. Uh, die jongens. Uh, wat denk ik trouwens. Want ja, als we even over ethereal hebben. En jij ook een beetje als watcher van, uh, van deze uh, muziek. Want je zit er toch een beetje. Uh, nou, een beetje, beetje boel zit je erin. Want je zit er, uh, want 18 september uh, Haarlem, uh, Wat is het? Heavy uit Haarlem. Heavy uit Haarlem. Editie 3 ja dat uh, komt onder andere ook uit jouw koker vandaan samen met Maran van Pound ja, ja nou ja dat bedoel ik dus dan, uh, dan, heb je, dan heb je dan heb je ook enig zicht uh, maar ja wat denk je van uh, nu Daniel even tijdelijk uh, eruit is en Buren het gaat overnemen. Dat wordt, dat wordt toch wel een uh, verrassing, lijkt ik, mij. We hebben ze in, uh, even kijken, dat was vlak na bevrijdingspop. Ik mm -hmm. denk uh, tweede helft mei, begin juni, hebben ze gevraagd. En toen was het inderdaad, nee, we kunnen niet spelen. Want Daniel gaat uh, voor uh, zoveel maanden naar de Verenigde Staten, geloof ik. Ja. Uh, tot ik eigenlijk anderhalve maand geleden het bericht kreeg van, nou, we komen wel spelen. Want uh, de bassist neemt het over. Nou, toen ik, nou prima. Ja, ja. Ik, ik bedoel, het trekt volk. Uh, het is kwalitatief goed. Ze hebben uh, een vervanger uh, op de bas gewonnen. Dus ja. ja, dit is toch alleen maar spannend. En wat ook heel spannend zou kunnen worden, uh, is dus hoe gaat zich dat verhouden straks in die halve finale van de Grote Prijs van Nederland? Want daar ben ik natuurlijk ook heel erg nieuwsgierig naar. Ik ga ervan uit dat het kwalitatief hele goede muzikanten zijn, weten wat goed klinkt, wat goed voelt. Mm -hmm. Dus ik denk dat ze gewoon gaan rocken. Dat is één ding wat, uh, wat zeker is. Dan even naar het nummer wat uh, we net hebben kunnen horen. Ja. Dat lijkt ook weer ergens op. Ik, uh, ik want ik ja, al als ik, ik... ik nou weer gewoon naar mijn stapeltje CD's, zie ik heb er twee van Contact. En ik, en ik denk, ver, verroest, er zit, er zit iets, iets Contact-achtig. Uh, zit er iets in. We hebben ook een keer samen gespeeld met Contact in Panama. Uh, ja. en uh, Amsterdam. In Amsterdam. Ja, mooie zaal. Ja, nee, ja, een mooie nou, zaal. Ja. Dan toevallig de kleine zaal. Ja, we oh, jammer. Ja, nee, dat, we zijn gelu ja, gelukkig. Misschien We zijn jammer genoeg nog niet groot genoeg om die grote zaal te vullen. Uh -huh. uh, ja, Peter uh, Degen, uh, de bassist, uh, die heeft al uh, vrij snel nadat onze promo uitkwam, contact met ons opgenomen. Of wij hebben contact met hun, op, hun opgenomen uh -huh. om eens een keer wat samen te doen. Dus uh, de links. Die zijn gewoon heel goed. Dus ik ken jouw uh, tanters ook vrij goed. Ja, dat is heel, ja, dat is heel erg leuk. Ja. Van, hier werd ook meteen de eerste vragen gesteld. Ben stelde zich helemaal voor. Nou, Peter was uh, buschauffeur. Ik geloof dat de, de drummer, Thijs heet die, was ja, ook buschauffeur. Klopt. En dan Joram, die is uh, kantoor, uh, Ja, klerk. die is journalist uh, van Oorsprong. schrijft uh, in uh, blaadjes. Goed, maar en toen kwamen we bij Fred Lont uit. En Fred, toen zei Sorry. Ik ben jouw tandarts, Jaap. <laughs> zo ging dat, dus echt letterlijk. Maar goed, dat is... Maar als we even naar jouw band kijken, waar jij deel uit van maakt... Dat, dat loopt ook verschrikkelijk veel uit elkaar. Uh, zo even... Bedoel je de bandleden of de, ja, de bandleden. Nou, de bandleden... Ik bedoel uh, de bandleden zelf. Ja, de stijl niet, maar even wat, wat ze ernaast dus doen. Want... Want ja, jullie zijn niet professioneel muzikant om iets uh, eraan te verdienen, denk ik. We hebben, dat is heel grappig en dat ja? wist jij nog niet. Dat hebben we ook zo net niet besproken. Maar nee, nee. Uh, onze nieuwe drummer, dat ja? is een drummer die er nu bijna een jaar bij zit. Die zat vroeger in een band genaamd Forfit. Dat is hier ja. ook eens een keer geweest. Die ja, ja, dat is bij onze voorlopers geweest van Breed. Dat, dat, dat zou er. kunnen, ja. ja. Toen had hij het nog over bier drinken in de studio. <laughs> nee, ja, die, Martijn en, uh, en, en, en Wilco zijn daar serie in bedreven, maar ja, goed. Nou, ja, ah, gezellig. Um, die uh, werkt dagelijks in een, uh, in een uh, kas. In, in een kas? In een kas. Dat is uh, tuinbouw. glastuinbouw. Ja. Uh, en Ronald, Fienus de bassist en uh, Ronald Coles uh, de gitarist, die ook uh, grafisch ontwerper is, die werken beide bij de Tros. In dat dat uh, ligt er ook niet zo even nee, op. dat is ook uh, een beetje grappig. Uh, Peter Pieke Kops, uh, die werkt op dit moment bij de gemeente Den Haag. Ja. En ik werkte tot vandaag overigens, dat was mijn laatste werkdag voordat ik een nieuwe baan begin over een maand, uh, bij NUON. De mm. leukste energieleverancier <laughs> Je kan, je, kan, je kan onze wethouder uh, van, uh, uh, van parkeren en wethouder van. Goh, wat doet hij eigenlijk allemaal nog meer? Uh, Anders Zandbergen daar ook een, een uh, ja, min of meer een handje in uh, doen. Want die komt ook bij de Nuon vandaan. Is okay. hier ook een extra radio uh, maken. hij doet het nog wel. Maar uh, wat, wat minder nu, omdat hij ook. Ja, een publieke functie hier bekleed in dit dorp. Ja, en dan is het natuurlijk raadzaam dat je je ook van een aantal dingen terugtrekt. Maar goed, dat is, is leuk dat de, je. De meeste mensen van Third Machine zijn wel uh, kantoorpikkies. Toch wel? Ja, ja. behalve uh, maar... één brute Rick, dat is de drummer. Die werkt gewoon met zijn handen in de kast. In de kas. Maar uh, je zei ook van in de aanloop want die band. Nou ja, niet de band uh, Third Machine, maar ook waar jij in gezeten ja. hebt. Hè, van een aantal bands. Dat zijn allemaal mensen die op een gegeven moment verschillende uh, richtingen zijn opgegaan. Ik kan een voorbeeld noemen van de vorige, vorige band waar ik in speelde. Ja. Horizon. Uh, ja. De zangeres die werd vierde met uh, Idols. Marlies Schuitenmaker. Ja. Van Any hele serie, tijd geleden. Ja. JK werd toen derde. Borders werd de eerste. En Mout werd tweede. En daar zat ze in de, in de finale. Dus Zo. dat was ook wel heel grappig. Ja, dat is wel grappig, ja. We hebben maar... af en toe ook kleine stukjes film van Horizon gezien... waar zij dan een stukje zong. Dat ja. echt, uh... is, dat, is dat nou... Uh, ja, want, want nu zijn jullie met vijf heren in, in, uh, bezig. Ja. Maar in die tijd uh, waar Heerlijk. je nu over, over hebt, over Horizon... iets wat jij daarvoor hebt uh, gedaan... Mm -hmm. uh, met een dame in een, uh, in een band spelen. Dat is, dat is toch anders, lijkt me. Ja. Vra ja, hoe anders? Nou, ehm. God, ja, wat een. Ja, leuke vraag. Hoe anders? Nou, voor Je zit met je vrienden in een kroeg en je hebt het over gezellige, leuke uh, dingen. Ja. Uh, en je zit met vrienden in een kroeg met een vriendin van een van de vrienden erbij. Ja. Dat, dat is het verschil. Aha. Zo voelt het. Zo voelt het. Maar het, het heeft ook... En, nee, ik bedoel, als je, dat, als je dat een beetje kan voorstellen dat je met een paar vrienden naar de kroeg gaat. Gewoon ja. uh, lekkere biertjes uh, tikken. Ja. Uh, en opeens neemt een van die vrienden zijn vriendin mee. Ja. Dan is de sfeer op zo'n avond over... Als je terugkijkt op die avond... Toch anders. Ja, ja. Maar, uh, maar dan elke maar, okay, week of twee keer per week in de oefenruimte met uh, ook zo'n iemand? Ja, oké. Okay, maar ze heeft denk ik ook optredens uh, gedaan. Met, uh, ja, ja. Met, de, de, heeft, uh, in dit geval, Malice, uh, heeft ook optredens met ons gedaan. Ja, en daarna hebben we en nog en een zangeres gehad en dat uh, was eigenlijk een beetje de. De zwanenzang van Horizon eigenlijk. Dat was de zwanenzang van Horizon. Ja. Kijk je daar nou met enige sentiment nog naar nou, nou, nou, nou terug? Naar dat wat, wat er in het verleden heeft afgespeeld? Heeft elke band nou toch wel wat uh, gehad eigenlijk? Elke band, uh, ik heb vier grote bands in mijn leven gekend. Ja. Uh, en het is allemaal stap, uh, stapsgewijs omhoog gegaan. Ja. En Horizon, daar zaten we eigenlijk op het hoogtepunt dat ik ooit heb meegemaakt met uh, muziek maken uh, hier in Nederland. Ja. Tour door Finland. Uh, echt elke grote zaal hier in Nederland bijna wel gespeeld. Oh, dat, uh... Ja, dus dat, dat was echt uh, te gek. Een hele dynamische periode. En ja. ja, je gaat op een gegeven moment ook leven voor de muziek. Ja. Uh, je hebt het Doe je ook... dat nog steeds? Op een andere manier. Ja. Ik uh, heb tegenwoordig ook een hypotheek. Ja, en dan ga je met enig realisme uh, je, je het bent, leven in. En er uh, uh, zijn kinderen bij bandleden. Ah, en je ja. uh, doet het nu echt meer voor van... Uh, voor de studie. Je, je kunt eisen stellen. Ja. En dat durf je nu ook te doen. Je durft ook uh, nee te verkopen van we hoeven niet per se uh, in dat café te gaan spelen. En... Uh, je kunt voorwaarden stellen. Is dat, is dat lekker dat je dat zo kan zeggen? Van het, ja doe, ik uh, doe even niet mee en, en mijn bandleden denken er net zo over. Als je, het, uh, als je het erover hebt met andere bandjes zoals misschien een Ethereal of een Pound. Of, ja, die uh, zullen je een contact, raar aan staan te kijken. Die staan je raar aan te kijken omdat je wilt toch altijd spelen. Ja dat wil je ook wel, maar je wil ook dat bepaalde dingen gewoon goed geregeld zijn. Ja. Dus, je, dus je wordt misschien wat uh, verwender of zo. Ja, van contact, van Fred weet ik in ieder geval wel dat uh, hij, Fred leeft zeker voor de muziek, mm -hmm. maar hij neemt zijn vak, uh, wat hij dus buiten die muziek doet, neemt hij ook vrij serieus. Ja, maar dat bent weet bent van hem. Van hem dat... Ja, maar goed, maar ik weet dat van hem, dat hij dat dus vrij serieus benadert. Dus ook, uh, dus er zit wel degelijk een balans uh, in wat ze in hun dagelijks leven doen. En van Fred weet ik dat toevallig dan weer wel, uh, dat, hij, dat hij dat vrij serieus opvat. Nou, ik, ik, neem, ik neem mijn band ook dood serieus. Dat, ja, absoluut. ja bedoel... maar gewoon de balans dat je dus. Uh, he, terecht dat je het ook zegt, hè, van dat je het serieus neemt. Want anders zou je het niet in de muziek uh, verder willen, denk ik. Nou ja, je moet wel realistisch zijn. Ja. Ik bedoel, wij, ja, dat zijn bedoel ik. wij zijn geen jonge goden meer met uh, sixpacks uh, op de buik uh, ja, ja, uh, en nee. lange haren. Ik zeg helemaal niet. <laughs> <laughs> um, ik ben koud. <laughs> <laughs> um, Hij lijkt een beetje op die ene jonge rogier van Bring on the Bloodshed, maar daar komen we straks nog, ik, nog wel even op. Ik, ik lijk op de Song <laughs> of Life. Ja, Ed nou Kowalski. Ed Kowalski heeft zijn uh, mede een beetje blazend. Dat uh, zie ik toch niet uh, nee, nee, in drie nee. bij jou <laughs> nee, gebeuren? ik had het alleen maar over uiterlijk. Over uiterlijk, maar six-packs, uh, jongens, die gaan ervoor. Maar ja. jullie zijn gearriveerde dertigers, uh, CQ beginnende veertigers. ers <laughs> <laughs> nee, ja, goed. Goed, we, we, we zijn wat. Uh, um, we maar willen de... nog steeds muziek maken. We, willen ook nog steeds, uh, we denken ook nog steeds dat we op muziekgebied uh, een verschil kunnen maken. Uh -huh. We hebben een bepaalde visie hoe we muziek maken. En uh -huh. dat is, uh, is visie belangrijk? Visie is belangrijk. Yeah. Je, moet, je moet weten waar je naartoe uh, werkt. Uh, we zijn nu bezig voor uh, de volgende keer dat we de studio ingaan in februari, maart met een, een nummer van... één nummer van 18 minuten. Ja. Nou ja, dat moet, dat, daar stellen we voorwaarden aan. Dat moet divers zijn. Dat moet power hebben. Dat moet emotie hebben. En op zo'n manier vanuit die basisprincipes... ga je bouwen. Ja. ja. En ja, lang, Visie is belangrijk. Visie is belangrijk. Goed. Uh, je hebt iets uitgezocht. Want ik denk dat we al ruim over die 6 minuten grens heen zijn. Maar goed, dat komt omdat we van het ene onderwerp... in het andere onderwerp schieten. En toch ook een beetje willen weten hoe jij tegen bepaalde dingen aankijkt. Dat is altijd heel erg leuk. Dit, dit, dit soort verhalen uh, interesseren mij dus eigenlijk ook. Ik hoop dat het aan de andere kant van de radio precies hetzelfde is. Want ja, dat, dat, daar gaat het uiteindelijk wel om. Ik heb het proberen te visualiseren door te zeggen dat ik kaal ben. Ja. <laughs> <laughs> uh, want uh, wat nou zo mooi aansloot bij dat nummer wat, jullie nou net, uh, wat we net van jullie hebben gehoord, is dit. Pantera. En fuck King hostile. Leuk, leuk. Wow. We'll Dat is hem helemaal. Uh, fucking hostile van Pantera. Nou, het, uh, het klinkt ook echt uh, uit de grond van zijn hart. Uh, van deze man. Uh, even, John, want ik ben niet helemaal weg. Ik ken alleen de groep Pantera, maar voor de rest... Uh... Dimeback Barrel was dit. Uh, de ja. zanger-gitarist, een van de oprichters van Pantera. Die is, uh, uh, uh, even kijken, ik denk nu zo'n tien jaar geleden of zo... Uh, met zijn nieuwe band uh, speelde hij uh, ergens in Amerika. En er was een, een fan die zo boos was dat Pantera niet meer bestond. Ja. En zo teleurgesteld dat hij met een pistool op het podium op, opsprong en uh, Dimebag Barrel doodgaat. Niet te geloven. En later is hij zelf ook door de politie die er was uh, ook neergeschoten. En uh, is ook overleden. Maar, ja, dit, was, uh, dit was een adelaat. Vrij heftig, uh, ja, dit, heftig uh, verhaal is dit. Ja, uh, ja dat, die, die, die, die gast was gewoon niet goed. Hm. En dat wordt in de metal scene nog steeds als uh, uh, een van de treurigste momenten uh, gezien. Ja, want uh, wat zijn dat eigenlijk voor mensen? Metal mensen. Metalheads. Ja, metalheads. Uh. Hebben ze een klap van de molen gekregen of uh, zijn het uh, gewoon uh, vriendelijke mensen? Nou, het zijn. Nou, vriendelijke mensen. Het zijn over het algemeen de mensen die er het uh, meest extreem uitzien, zijn het meest lief. Hmm, ja, <laughs> dat is. Ja, dat dat ik, kun je haast niet ontkennen. Nee. De, de, de meeste agressie met feesten, dat uh, ontstaat ja, eigenlijk... Kogpiep ja. of, uh... nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik kreeg even een seintje, maar goed, dat gaat door. De, de meeste uh, irritatie de meeste narigheden ontstaan meestal met, uh, met wat gewoon uitziende uh, mensen. Uh, dus de house parties zijn vaker iets agressiever dan bijvoorbeeld een metal festival. Ja. Oké. Okay. Het zijn muziekliefhebbers. Het zijn dagelijks. muziekliefhebbers. Uh, we hebben er nog één uh, klaarstaan. Uh, dat is wat ik al zei uh, en waar we het al over hadden. Contact. Ze, hebben hier ook, uh, ze zijn hier ook geweest in de studio. Die, uh, die jongens die hebben hier ook een visitekaartje ja, afgegeven. Van, uh, van ja, mijn uh, goede vriend Fred heb ik uh, dus wat uh, in de handen gekregen. Maar jij kent dus één hele mooie, uh, mooie nummer daarvan. Ja, Warpaint. Ik vind het echt een uh, briljant nummer. Uh, goede, goede sample in het begin en uh, heel erg uh, power uh, op de, op de gitaren. Goed. Nou, laten we hem uh, gaan eens, uh, luisteren. Tot aan het nieuws van 9 uur. Once again Crawling for the surface Why your knuckles hold me under What's up? Battling wasted years On and on I will not win it What a rerun we rerun You don't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 De samenwerkende hulporganisaties openen toch Giro 555 voor hulp aan Pakistan. Eergisteren zei SHO-voorzitter Karimi nog dat een gezamenlijke nationale hulpactie waarschijnlijk te weinig oplevert... omdat de watersnoodramp te weinig leeft in Nederland. Daar komt ze nu van terug. Volgens de hulporganisaties is er wel behoefte aan één herkenbaar Giro-nummer... De, van, de directeur van stichting Vluchteling bracht voor het eerst in twee weken een bezoek aan een van de zwaarst getroffen regio's. Zij zegt dat hele dorpen zijn weggespoeld en dat zelfs de bermen van snelwegen worden gebruikt als opvangkamp. Het vee is vastgebonden aan de vangrails. In Moskou zijn zeker dertig betogers opgepakt die eisen dat burgemeester Loeskov opstapt. Ze demonstreerden voor zijn kantoor. De betogers vinden dat de burgemeester van de Russische hoofdstad te laat in actie kwam na het uitbreken van de vele branden in de omgeving van Moskou. Hij was op vakantie en kwam pas een paar dagen nadat de branden waren uitgebroken terug naar de stad. Onder de arrestanten waren ook enkele prominente Russische mensenrechtenactivisten. In Japan zijn in een paar weken tijd al meer dan 60 hoogbejaarden ontdekt van wie nooit is doorgegeven dat ze zijn overleden. De bejaarden, vaak ouder dan 100 jaar oud, stonden nog in de burgerlijke stand... maar bleken jaren geleden te zijn gestorven of ze worden vermist. Soms streken hun familie het pensioen op, maar er zijn ook mensen ontdekt... die in totale eenzaamheid hun laatste dagen sleten. De Nederlandse oogarts, die ervan wordt verdacht in Portugal... vier patiënten blijvend blind te hebben gemaakt... stopt voorlopig ook met zijn werk in Amstelveen. De oogarts moest van, zijn port van de Portugese gezondheidsinspectie zijn kliniek daar sluiten...